10 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het Nederlandse onderzoeksteam gaat vandaag niet naar de ramplek in Oekraïne. Het is te gevaarlijk op de wegen er naartoe. Er wordt gevochten tussen het Oekraïnse leger en pro-Russische separatisten. Waarnemers van de OVSE bekeken vanochtend of de omgeving veilig genoeg is. Ook gisteren was het te onveilig op de wegen naar de plek waar vlucht MA-17 is neergestort. Daarom keerde het onderzoeksteam 30 kilometer voor de ramplek terug. De Nederlandse forensische experts en marechaussees willen de lichamen van de slachtoffers bergen. Het Rode Kruis roept mensen op om geld te geven voor slachtoffers van het geweld in Gaza. De nood is volgens het Rode Kruis hoog. Het aantal doden en gewonden stijgt hard door de aanhoudende bombardementen. Afgelopen nacht werden 150 doelen bestookt. Onder meer een mediacentrum en het huis van een Hamas-leider. Vanuit Gaza werden ook raketten op Israël afgevuurd. Volgens de Israëlische premier Netanyahu kan de militaire strijd nog lang duren. In Gelderland en Overijssel zijn de afgelopen maanden draden over fietspaden gespannen. Zeker twee fietsers raakten gewond. In Ede raakte een man gewond toen hij met zijn kind tegen een draad fietste. En op de Lemelenberg raakte een fietser gewond aan zijn strottenhoofd. De politie denkt dat er meer daders aan het werk zijn... omdat de draden in een groot gebied zijn gespannen. Kazachstan wil voor 2020 de start van de Tour de France organiseren. Dat zegt de voorzitter van de Kazachse Wielerbond. Het Centraal-Aziatische land ligt bijna 5000 kilometer van Parijs. De voorzitter weet dat het als een grap klinkt, maar zijn plan is serieus. Er is onder meer veel interesse vanwege de tourzegen van Vincenzo Nibali... die voor het Kazachse wielerteam Astana rijdt. Het weer, geregeld zon, vooral in het noordoosten van het land. Ook een bui en het wordt 24 tot 27 graden.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 Van derde en laatste uur alweer van Zandvoort op zondag bij CFM. Door de Frankie Valley en de Seasons En oh, wat een night. Het derde uur hebben we de volgende onderwerpen. Uh, ja, nou, ik bedoel, net bekomen van de spectaculaire finish van de Formule 1 in uh, Hongarije. Ja, ik lees ook op uh, Facebook dat er uh, vele mensen heel enthousiast waren over de race. Ja, het was gewoon spanning. Ja, er zat spanning in, er zat van alles in, er zat tactiek in, er zat. Wisselende weersomstandigheden in. Het was echt weer een prachtige race. Het was geen optocht, maar een echte race met veel tactiek. Kunnen we ons het laatste uur in de dag gaan richten op de Tour de France? Etappe nummer 21. Nog maar 130 kilometer nog te maar. gaan. En met dit tempo wat ze nu fietsen, zal het wel eens een latertje kunnen worden. Ja, ja. Maar goed, ik heb straks nog wat leuke achtergrondinformatie over de diverse truien En wat die zo al kunnen op, uh, opleveren. Dat allemaal om kwart over vier. Maar natuurlijk, rond de klok van half vijf uh, hebben we tijd voor het dier van de week. Hadden we gisteren nog een prachtig konijn in de aanbieding, Flores. We hebben inmiddels begrepen dat daar een optie op is genomen. Ze moest het alleen nog even met haar man overleggen. Want, want die wilde niet dat, die wil geen konijn in huis hebben. Maar hij heeft wel een hele grote motor. Dus ik zeg tegen die mevrouw... Van, nou zeg dan tegen hem, jij met motor en ik Floris. Ik bedoel, wie weet... We kijken. Dat bedoel ik. Dus het is best kans dat Floris uh, een, een thuis heeft gevonden. Vandaag gaan we ons richten op een, uh, op een hond. En die luistert naar de naam Jim. Op veler verzoek herhalen wij om rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van de week. En misschien wordt het wel het gedicht van het jaar. Hij is inmiddels een beetje aangepast en geactualiseerd. Dus hij is weer actueler dan gisteren. En het staat allemaal in het teken van een echte en heuse jubilaris. Dus het gedicht van de week onder de titel De Jubilaris. We hebben nog een trouwe luisteraar die jarig is. Die zullen wij ook niet vergeten. Maar dat doen we dan tussen kwart voor vijf en vijf uur. Dus vlak even na het gedicht. Dus Nokie, je nummer komt eraan. En uh, ja, de Tour de France, zoals gezegd. Zandvoorts nieuws wellicht nog in het kort, als we er tijd voor hebben. In ieder geval heerlijke muziek het komende uur. Zo is het, hier is de Cap Band. say oops, side your head. Say oops, up, side your head. Say oops, up, side your head. Say oops, up. Hell! I'm back at you here. Video's decent in GAP. Say oops, up, side your head. Say oops. Now on all you gaffers and, up and up you finger snappers snap snap you snap you snap and up you love lapses. I want y'all to say this with me. <laughs> say it loud. Say it loud. Het was Simple en de Sunrise. Ja, je vertelde over die uh, truien, wat het uh, oplevert. Ik ben wel heel benieuwd eigenlijk. Ja, daar gaan we even rustig voor zitten. Want de wielrenners, die uh, razen op dit moment ook niet. Dat is meestal op de laatste etappe. Vandaag de 21ste. En uh, dat gaat natuurlijk allemaal eindigen uh, uh, op de jeans élysées in Parijs. En ze zijn gestart in Évry. En de finish uh, is 136 kilometer later al dus gezegd op de jeans élysées Ze hebben nu nog 125 kilometer te gaan... En wij verwachten natuurlijk geen grote wijzigingen meer... in het algemeen klassement, dus daar geef ik jullie vast. Vincenzo Nibali dat zal de gele trui mee naar huis mogen nemen. En op de tweede plaats zal Jean-Christophe Perrault eindigen. En als derde zal Thibaut Pinot... Eindigen. En dan bent u natuurlijk benieuwd naar de Nederlanders. Nou, U kan u mededelen dat er bij de eerste 15 drie Nederlanders uh, te verwelkomen zijn. Allereerst op uh, de plaats 9 ten Dam van de Belkien. Gevolgd op de tiende plek door Bauke Mollema van Belkien. En op 15 hebben we nog Stefan Kruiswijk staan, ook van de Belkien. Dus de Belkin ploeg heeft het uh, deze toer toch erg goed gedaan, ondanks het feit dat.. De, de speciale tijdritfiets bij welke Mollema niet helemaal goed uitviel. Maar goed, wat, wat wordt er zoal verdiend? Dan heb ik het niet over alle, alle sponsorcontracten en dergelijke. Maar wat leveren die truien nou allemaal op? Nou, dan gaan we eens kijken naar het algemeen klassement. Uiteraard de gele trui. Nou, zoals gezegd, die gaat naar Nibali. Het gaat hierbij om de kortste en de totale tijd over alle etappes. Dit is de belangrijkste trui. Hier is het eigenlijk allemaal om te doen. Diegene die de kortste tijd heeft... Over het totaal van alle etappes mag ze zelf winnaar van de Tour de France 2014 noemen. Het prijzengeld wat daarbij hoort is 45.000 euro. En hoe lang heeft hij er nou over gedaan? 86 uur, 37 minuten en 52. Dat was natuurlijk van hedenmorgen. Daar komt dus nu nog even uh, 132 uh, kilometer ongeveer bij. Nou, het moyenne ligt momenteel... het gemiddelde ligt uh, nou niet hoger dan een kilometer of uh, 15, schat ik zo. Ja, zo te ja. zien wel. Er worden foto's gemaakt, er worden grapjes uitgehaald. Ik heb het champagne moment nog niet, uh, nog niet mogen zien... maar wellicht dat dat toch verderop komt. stand Stendam met een biertje? Ja, wie weet. Je weet het uit. Ja. Dan gaan we naar het puntenklassement. Dat is dan aan de groene trui. Er zijn pu punten te verdienen op het eind van de etappen. Vooral op de vlakke etappes en in de tussensprints. Deze tussensprints zijn van tevoren bepaald. De punten zijn afhankelijk van de zwaarte van de etappe. In de ploegentijdrit zijn er geen punten te verdienen voor dit onderdeel. De meeste punten zijn te verdienen op de vlakke etappes... om zo sprinters te bevoordelen. De dragers van de groene trui zijn dan ook meestal sprinters. Het prijzengeld voor die groene trui is 25.000 euro. En dan ga ik eens even kijken, dat had ik toch ergens. De groene trui... Nou. Goed, in ieder geval, dat is 25.000 uh, euro. Dan ga je naar het bergklassement, dan krijg je de bolletjestrui. De Tour de France kent ook verschillende uh, klims. De bergen zijn onderverdeeld in vijf categorieën... en op de top van elke berg zijn punten te behalen. Categorie 5 is de zwaarste en levert dus de meeste punten op. Diegene die het hoogste puntenaantal heeft behaald... mag tijdens de volgende rit de zogenaamde bolletjestrui dragen. De wielrenner die op het eind van de Tour de France de trui draagt... mag zichzelf bergkoning noemen. Ook hier geldt het prijzengeld 25.000 euro... En dat hebben we momenteel, dat zal, het bergklassement wordt aangevoerd door ene Maiko, Maika uit Polen. Dus die, die mag dan 25.000 euro meenemen. Dan gaan we naar het jongerenklassement, de witte trui. Hierbij gaat het om de beste renner uit het algemeen klassement. Die jonger is dan 25 jaar, de winnaar krijgt 20.000 euro. En momenteel staat op de eerste plek bij het jongerenklassement Pino... En dan gaan we naar... Uh, de rugnummers zijn in principe zwart, maar de jury kijkt dagelijks... wie naar het meest aanvallend heeft gereden. Degene die de meeste punten daarvoor krijgt, zal met een rood rugnummer rijden... in de volgende etappe. De meest strijdlustige rijder krijgt 20.000 euro aan het eind van de Tour. En tot slot de ploegenklassement. Dit zijn de tijden van de eerste drie renners van bepaalde ploegen. En de leidende ploeg is te herkennen aan de gele rugnummers. De prijs voor dit klassement is 50.000 euro. En die wordt momenten aangevoerd door NetApp en Dura. Dus wellicht. Nou, dus er gaat behoorlijk wat geld in om. En dan heb ik het nog niet over alle diverse persoonlijke sponsorcontracten. Oké, okay, tot zover het uh, Tour de France nieuws. Wat ze kunnen verdienen. En nog veel meer natuurlijk. Hè, verdienen ze maar goed. Daar hebben we het nu even niet over. Zometeen om half vijf krijg ik dier van de week. En we hebben nog heel veel zonnige muziek. De zomerrit uit 2014 is hier. en dan zo'n grote Samarit-scorer. Nou, dat doet deze Anders Nielsen met salsa Tequila. De levert ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. 45. -M -M. En de digitale kijkers gaan naar kanaal 40. Ja, we gaan even een tijdje terug in de tijd nu, hoor. Met MC Star en The Real McCoy. It's on you. MUZIEK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 Now, dip, dip, die, so, so, so loud. Clean up your ears and open your eyes. I took the mic and broke off the jam. Back to Wild the hip house caravan. I'm the rapper, the job of the road. He's the DJ. Say, ho huh, all around. So let's get down. The MC's are, is in your town. Yes, do the new Jack Hustle. Shake your booty, flex your muscles.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 is dit eigenlijk een lekkere foute plaats zo hè? op de zondagmiddag bij CFM. You're Sar MC de and the real McCoy and it's on you. Een zonnige zondagmiddag in Zalvoort en daar genieten we natuurlijk met z'n allen lekker van. Hè? Pak een terrasje of ga lekker naar het strand of naar het centrum van Zalvoort. Er is altijd wel wat te beleven in Zalvoort. Toch? Maar, maar neem wel je radio mee. Ja, uiteraard. En zet hem op. Zie je, Heel goed. goed Want dan blijf je ook bij. Actueel, up-to-date, uh, uw lokale zender ZFM. Nog twee uh, Formule 1 berichtjes. Allereerst gaat het over de Grand Prix van Rusland. Die staat op 12 oktober gepland. En de organisatie heeft medegedeeld dat ze keurig op schema liggen... met de voorbereidingen. En dat ze alle vertrouwen in hebben dat de Russische Grand Prix... voor, uh, voor de geplande 12 oktober uh, klaar zal zijn, de voorbereidingen. En dat uh, die gewoon verreden zal worden. Het circuit, of het parcours, zal gedeeltelijk liggen over, over uh, het... Uh, ja, in, in het, die wijk waar, in Sochi, Sochi uh, waar dus uh, de, de stratencircuit... een deel van het Olympisch Park door Sochi gaat lopen. Dus op 12 oktober gewoon gepland de Grand Prix van Rusland.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 We dansen samen toen de Roemba. En ja, bij die Roemba is alles ontstaan. Gitaarmuzie klonk door de Mexicaanse nacht. Gitaarmuzie heeft liefde voor ons twee Ik zal er altijd blijven wonen. In andere landen graag cadeau. Ja, het blijkt In Mexico, Mexico, Mexico land van al mijn zon. Met je gitaarmuziek, plak je de romantiek voor hem, en mij Mexico, Mexico. Hey, moet je het maar niet over Mexico hebben. Volgens mij ben je aan het solliciteren. Dan, dan krijg je dat, hè. gewoon. zangeres zonder naam, hoor je. En Mexico, even een geintje tussendoor. Het is uh, half vijf tijd voor het dier van de week. Goed, na nou, gisteren, uh, zoals ze uh, al gemeld... we een konijn hadden, Floris. Daar is inmiddels dus een, uh, een optie opgenomen. Maar als u snel bent en u, hebt, u wilt Floris een, dak, een thuis geven... dan zult u snel moeten zijn. Het is een prachtig konijn. Maar het is zondag, we hebben weer een nieuwe en we hebben wel een heel pittig hondje... en die is op zoek naar een nieuwe baas. En hij luistert naar de naam Jin. Jin is een gecastreerde reu van zeven jaar. Jin heeft enorm veel energie en houdt van uitdagingen. Denk aan spelletjes, zoekspelletjes en verre wandelingen maken... is zijn favoriete bezigheid en Jin zoekt een nieuwe baas. Naar vreemde toe kan Jin terughoudend zijn... en kan met te veel druk een grom geven. Maar nadat hij de kat uit de boom gekeken heeft... ontplooit hij zich tot een energieke en enthousiaste hond.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 Uh, en het is geopend van 11 tot 4 uur op maandag tot en met zaterdag. Of kijk ook even op www.dierentehuiskennemeland.nl. Want ook gin verdient een thuis. Zo is het maar net. Dus ga voor gin of een van de andere leuke dieren... naar het dierenhuis Kennemerland hier in Zandvoort Nieuw-Noord. Is hier Toto met de single Rosanna. Ever cared for me, Roseanne. Zandvoort gingen we terug naar de jaren 80 met Toto. Dat was Rosanna. Zet je radio in het zand. Voor zon. Zee. En heel veel zomerhit. Dit is ZFM Zandvoort. En zoals beloofd, daar komt hij dan aan. De nieuwe single van Clean Bandit, Die heet Extraordinary. En dit was dat. Een Extra Ordinary. Ja, ik wilde eigenlijk wat anders gaan doen. Maar goed, we schakelen nee. weer over naar albert uh, nee, even, even eventjes tussenstand ja. van uh, ja, de wandeletappe. Want ik bedoel, veel, uh, veel zal er niet gebeuren. Wellicht natuurlijk, straks als we in Parijs aankomen... zal het uh, weer een geweldig spektakel weer worden. Het zal wel een massasprint worden en sprintjes tussendoor. Dus het spektakel moet nog gaan gebeuren. Met nog 111 kilometer te gaan is het peloton rustig richting Parijs aan het rijden. Oké, okay, ben je er klaar voor? Dat mooie gedicht op herhaling van gisteren. Ja, zeker. Maar overweldigend succes. Hij <laughs> komt eraan na deze volgende single. Willem en familie opgelet. Maar eerst Starship, Wie wil de city. Het blijft toch echt een geweldige plaat, hè? Deze uit de jaren 80 van Starship. "Jorden We Build This City. En daarmee is het kwart voor vijf geworden. Ja, vanwege overweldigend succes. Een herhaling op herhaling. Het gedicht van gisteren, de jubilaris. Maar hij is wel een klein beetje aangepast. Daar komt hij aan. Twaalf en een half jaar lang.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 en er nog stil valt. Speciaal voor Willem Snoor, jawel. En van Willem Snoor gaan we naar Nokkie, hè? Ja, Nokkie is jarig, hè? Ja, van harte gefeliciteerd. Een luisteraar. Heel CFM. En deze is speciaal voor jou. Hier is Happy Birthday van Steve Wonder. Dan moet hij het wel blijven ja, doen, ja, Hobbit. Nokie, uh, wat doe je nou? Hij nokt ermee. Hij nokt ermee. Ja, <laughs> ja. Maar goed, we, ja, dat gaat dus de, de, in, de intentie was goed. De intentie was goed. Nou, gaan we gewoon even een ander plaatje doen, toch? Doen we. Nou, dat heeft hij ook wel. Nokkie heeft ook wel last van hoofdpijn. Hoor. Jawel, jawel. Nog een paar biertjes, dan klopt het voorzellig, Kom Komt maar zelf. zelf. Ja, ja. En dat was alweer de ene laatste plaats wat betreft dit programma... Zalvoort op zondag. Ja, dit is de single van Seven Garden en To The Moon en Back. Jawel, het zit er alweer op. We kijken nog even naar de Tour de France. Nog iets meer dan 100 kilometer te gaan. Ja, dus het duurt nog wel even voordat ze er zijn. Ik heb, volgens mij is om half vijf de live uitzending op Nederland 1 begonnen. Dus, maar in ieder geval het spektakel straks op de Champs-Élysées. Wellicht een massasprint met... Uh, nou, het is toch altijd een eer om uh, daar uh, als eerste over de eindstreep te mogen. Zit hij daar ook al bij? Uh, zit hij daar ook al Massa. bij? Massa? Massa, <lacht> ja, klopt. Goed, massasprint dus. <lacht> Juist, heel Juist. goed. Die had ik gelijk door. Oké. Okay. Oké, okay, het zit er weer op. Ik hoop dat u met net zoveel plezier naar dit programma hebt geluisterd... als dat wij het voor u hebben mogen samenstellen. En Zo is het. Zeggen, en ik zou zeggen, Rob, uh, volgende week zaterdag zijn we er weer. Dat bedoel ik. Helemaal gezellig. Dankjewel voor het luisteren en graag tot volgende week. Hele fijne zondagavond. Dag. Some doei doei.